Lotlewin met het NOS Journaal. Spanje heeft de Europese Unie om geld gevraagd voor de opvang van migranten. De regering in Madrid denkt aan een bedrag van 35 miljoen euro... waarvan een deel naar Marokko zou moeten gaan om boten tegen te houden. In Spanje zijn dit jaar tot nu toe bijna 25.000 migranten binnengekomen. Het is 40 van de totale migratie naar Europa... al zijn het er wel veel minder dan eerder naar Italië en Griekenland kwamen. De instroom leidt tot veel discussie in Spanje. De oppositie zegt dat de premier de problemen over het land heeft afgeroepen onder meer door het migrantenschip de Aquarius toe te laten. Verschillende organisaties en artsen hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gevraagd om de zogenoemde sigaretten uit de handel te nemen. Dat zijn sigaretten die niet voldoen aan de wettelijke maxima voor teer, nicotine en koolmonoxide. Het RIVM constateerde eerder dat de huidige machines die de waardes meten een vertekend beeld geven, doordat de meeste sigaretten gaatjes in de filters hebben, waardoor er ook schone lucht wordt aangezogen. De organisaties dreigen met een kort geding als de NVWA het verzoek naast zich neerlegt. De NVWA zegt dat het zich houdt aan de voorschriften. In Didam bij Doetingham moet een brand in een varkensschuur. In de schuur staan ongeveer 2000 varkens. De rookwolken van de brand zijn tot in de verre omtrek te zien... en zorgen voor een file op de A12 richting Duitsland. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. DigiD is weer gewoon bereikbaar. Het systeem waarmee mensen kunnen inloggen op overheidswebsites... had vanmiddag korte tijd te kampen met een DDoS-aanval. Ook gisteren was DigiD een tijdje onbereikbaar door zo'n aanval. Beheerder Logius laat weten dat de tegenmaatregelen die zijn genomen lijken te werken. Het weer vanavond en vannacht droog en brede opklaringen. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zon, maar in het zuidoosten is ook onweersbuien mogelijk. Het wordt 24 tot 29 graden. En ook na morgen blijft het warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 The shallower grows, the fainter we go into the fade out line. Heading deep down, we sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to There won't be a party with the weather in front, the shallower rules, the shallower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 But they for what I die ay, but I for what I die by the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 het belangrijkste is heb ik het meest gemist de geur van je haren, de kleur Zet. Van zon, zee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 She just make...